7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentse. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal... spreken we met Esther Meerman. Zij was vannacht op het Tagierplein in Cairo. En de Nederlands-Iraakse trainer Abbas is overleden... nadat hij in elkaar is geslagen door mensen van veiligheidsdiensten. Dat hoort u zo dadelijk in het NOS Journaal met Jan van der Putten.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 En er moet iets voor deze crew tonight. 22 andere brandweerlieden zijn opgenomen in ziekenhuizen. Ze waren bezig met een bosbrand die vrijdag door blikseminslag uitbrak. Het vuur heeft een groot gebied in de as gelegd. Honderden bewoners zijn geëvacueerd. De vlammen in Arizona worden aangewakkerd door de extreme hitte in het westen van de VS.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 Kroatië wordt eigenlijk losgekoppeld nu van zijn traditionele markt. Bosnië, Servië, Rusland ook wel. Daar werd heel veel mee gehandeld. En dat moet nu allemaal meer opschuiven naar de Europese Unie. Waar ze onbekender zijn en waar ze dus een positie moeten zien te verwerven. En dat is, zoals iedere Kroat weet, een proces van langere termijn. Dat gaat niet over een kwartier gebeuren. Kroatië zit al jaren in een recessie. De kans bestaat dat het land direct onder curatele komt te staan van de Europese Commissie voor de hoge uitgaven. Het Belgische kabinet heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over bezuinigingen. na marathononderhandelingen die vrijdagavond begonnen. Het pakket voorziet in 750 miljoen euro aan ombuigingen dit jaar. en 2,4 miljard volgend jaar. Premier Di Rupo zat vanochtend, zal vanochtend op een persconferentie de details bekendmaken. Sommige maatregelen zijn al uitgelekt, zegt de VRT.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 Aan beide jubilea wordt vandaag aandacht besteed. Zo wordt in Soest een replica onthuld van het eerste militaire vliegtuig, de BRIC. En ook gaat vandaag het militaire luchtvaartmuseum op de voormalige vliegbasis Soesterberg... dicht voor een renovatie dat museum fuseert met het Legermuseum in Delft.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 Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Jolanda van der Velden. Korte files bij Amsterdam op de A7. Hoorn richting Zaandam bij de Alfred 2 kilometer. Op de A8 richting Amsterdam bij Oostzaan 2. En dan nog eentje bij Rotterdam op de A20. Gouden richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer. En niet alleen in Duitsland, ook in Frankrijk wordt er flink meegeluisterd... en gelezen door de Amerikanen. Hoort u zo.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 Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Ontluistering en ongeloof over de afluisterlust van de Amerikanen. Daar praten we u vanochtend over bij. En hij zit er net een jaar, en dat is volgens velen al een jaar te veel. Demonstranten op het Agierplein willen dat president Morsi in Egypte onmiddellijk vertrekt. Miljoenen zijn er tegen hem de straat opgegaan. Is er tegen hem geprotesteerd. Bronnen in het leger schatten dat er zo'n 14 miljoen mensen op straat waren. Tientallen steden is gedemonstreerd. Die demonstranten vinden dus dat Morsi de armoede en het geweld in het land niet heeft kunnen stoppen. Journalist Esther Meerman was gisteren en ook vannacht afgelopen nacht op het Tagierplein in Cairo. En we hebben nu contact met haar. Esther, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe was de nacht? Uh, nou, de nacht in... Uh... Cairo, of in ieder geval in downtown Cairo is relatief rustig verlopen. Uh, er zijn alleen bij het, uh, het hoofdkantoor van de Moslimbroederschap, uh, uh, is onrust uitgebroken en daarbij zijn twee doden gevallen en meer dan 60 gewonden. Hoe heeft dat kunnen gebeuren Esther? Uh, nou daar zijn mensen naartoe gegaan. Mensen die uh, willen dat Mossi opstapt, die zijn naar het hoofdkantoor gegaan. Van de partij die hij vertegenwoordigt. Ja. En uh, daar hebben ze met uh, het hoofdkantoor, met molotov cocktails belaagd. En uh, er zaten mensen van de moslimbroederschap in het gebouw. En die, hebben vervolgens, uh, die zijn op uh, demonstranten gaan schieten. En daarbij zijn twee mensen overleden. Oei, als ik jou zo aanhoor, zou dat wel eens uh, mond in een kruidvat kunnen zijn? Als op die manier op elkaar gereageerd wordt. Wordt daarvoor gevreesd in Egypte? Ja, ja. Als er, uh, als er problemen uitbreken in Cairo, dan, zijn, dan zullen die daar zijn, ja. En Op ik... dit moment. Ja. En komt het leger nog niet tussen beiden daar? Nee, het leger is uh, bij het hoofdkantoor van de Moslimbroederschap in Geenveld overwege te bekennen. De politie is heel even uh, lang geweest, maar die heeft niet ingegrepen. Hm. Heb jij wat gemerkt verder van uh, gevechten tussen Morsi aanhangers en de demonstranten... behalve dan bij het hoofdkantoor van het Broederschap? Nee, ik heb gisteravond en uh, gistermiddag uh, flink wat kilometers gemaakt door de hele stad. En de sfeer was overal... Uh, uh, ja, uitermate goed. Uh, iedereen was heel, uh, heel enthousiast. Er werd heel veel gezongen, er werd heel veel met vlaggen gezwaaid. Mensen waren heel erg uitgelaten. Dus alleen uh, later op de avond op het Tahirplein zelf zijn uh, uh, iets van 40 vrouwen lastiggevallen: uh, uh, aangerand en sommige ook verkracht. Um, maar buiten het Tagierplein zijn geen, uh, geen noemenswaardige rellen geweest. Okay, en is het voor Afgeving jou veilig? Ja, precies, zoals je al aangaf. En is het voor jou veilig als vrouw om dan bijvoorbeeld op dat agierplein te zijn? Uh, ja, laat op de avond in ieder geval uh, niet. Zeker toen al die berichten binnenkwamen dat uh, heel veel vrouwen lastig gevallen werden. Uh, ja, toen ben ik ook maar niet meer teruggegaan. Hoe verklaar je die houding ten opzichte van vrouwen op dat Tagierplein? Want dat komt vaker voor, hè? Ja, en het is zeker de afgelopen zes maanden is het uh, veel gewelddadiger geworden. Vrouwen worden nu echt bewerkt met, uh, met messen en er moeten uh, heel veel mensen moeten geopereerd worden uh, na afloop van zo'n aanval. En uh, ja, hoe het te verklaren is, uh, uh, seksuele intimidatie is altijd al heel erg uh, aanwezig uh, in Egypte. Uh, en ja, dat het zo gewelddadig is geworden. Uh, heel veel mensen denken dat het politiek gemotiveerd is. Dat het de bedoeling is dat mensen, of dat vrouwen van het plein afgehouden worden. Uh, maar ja, of, ja, wat de precieze reden daarachter is, ja, die, weet, die weet niemand echt. Hm. Nou, waren gisteren die protesten zo massaal omdat Morsi precies één jaar aan de macht was. Uh, gaan die protesten nu ook aanhouden? Nou, de de, de anti-campagne tegen Morsi, uh, Temmerud, die uh, al die handtekeningen heeft ingezameld, 22 miljoen, uh, dat, die moet, uh, dat Morsi moet aftreden. Die hebben voor dinsdag uh, opgeroepen tot uh, nieuwe protesten. En ze hebben Morsi een ultimatum gegeven, uh, dinsdag om vijf uur. En als hij dan niet, uh, niet opstapt, uh, dan uh, komen er uh, nieuwe sit-ins en nieuwe demonstraties en... Uh, burgerlijke ongehoorzaamheid, de stakingen en zo. Oh, Esther Meerman, zij was afgelopen nacht onder andere op het Tagierplein in Cairo. Hartelijk dank, Esther, voor je verhaal. Het is twaalf minuten over zeven. We gaan door naar het afluisterschandaal dat zich uitbreidt. Amerikanen zouden Europa namelijk op grote schaal bespioneren, afluisteren... zo bericht het Duitse blad Der Spiegel dit weekend. In Duitsland is verontwaardigd, gereageerd, ook binnen Europa... Voorzitter bijvoorbeeld van het parlement. Nederlandse Kamerleden willen opheldering van minister Plasterk hier in Nederland. De vraag is: hoe reageren de Fransen die ook door de Verenigde Staten worden afgeluisterd? Correspondent eh, Rondinker, hoe reageren ze daar bij jou? Ja, men sluit zich aan bij die verontwaardiging in andere landen. Hoewel Parijs, net als al die andere, denk ik er wel telkens bij zegt dat als de berichten bevestigd worden. en dat opzicht houdt men toch een slag om de arm. Maar de verontwaardiging bij Parijs zit hem er ook in... dat ja, men hier niet verwacht van vrienden hè, of bevriende naties, bondgenoten, dat die elkaar bespioneren. Minister Fabius van Buitenlandse Zaken is heel duidelijk. Die zegt dat de Franse regering opheldering eist van de Amerikanen... als de beschuldiging lijken te kloppen. Dan zou dat absoluut onacceptabel zeggen uh, zijn schrijft hij uh, in een schriftelijke reactie en minister Toby Ra van Justitie hier die ging nog een stapje verder. Il y een un acte d'hostilité inqualifiable si effectivement les institutions européennes surveillance des services Amerikaanse américains. Ja, ze zei in een interview op televisie Amerika en Europa zijn vaak vrienden, soms is er onenigheid, maar dit en dan doelt ze op het afluisteren. Dat zou een uh, vijandige daad zijn. Volgens haar. Dus krachtige taal vanuit Parijs. Maar men wil eerst wel bevestiging of ontkenning van Amerikanen horen. Ja. En rond niet alleen uit Parijs worden grote woorden gebruikt overal in Europa. Maar kun je inschatten of het uiteindelijk ook consequenties zal hebben? Moeilijk te zeggen op dit moment, uh, Marcel. De bal ligt nu bij de Amerikanen. Hè. Er komt een uh, reactie van president Obama, hebben we begrepen. Daar zal heel veel van afhangen. Kijk, in de Spiegel is heel gedetailleerd vastgelegd welke conversaties uh, afgeluisterd zouden zijn in Brussel. Uh, de Britse krant The Guardian heeft nieuwe informatie... over afluisterpraktijk in Washington. En daar is men met name geïnteresseerd uh, hier in Parijs. Want uh, er is een lijst in uh, The Guardian gepubliceerd met landen. En er zitten landen bij, met name het Midden-Oosten. Uh, ja, Daarvan zou je het kunnen verwachten, hè, die voor de hand liggen. Maar ook bijvoorbeeld Frankrijk wordt genoemd. Operaties Blackfoot en Wabash. Zouden ook Franse vertegenwoordigingen afgeluisterd zijn in Washington, nou daar zal Parijs zeker opheldering over willen hebben. Ja, dan hadden wij het net ook al even over alle andere reacties. Al, eh, daarin klinkt voornamelijk door dat eh, geopperd wordt... om de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord... tussen Amerika en de Europese Unie voorlopig maar even stil te leggen. Kunnen wij ons dat eigenlijk wel veroorloven? We zitten midden in een crisis. Hoe, hoe staan de Fransen daar tegenover? En je hoort die geluiden hier ook, maar niet bij de regering. Hè. Je weet dat uh, bij de onderhandelingen de Fransen sowieso al tegengestrippeld hadden. Uh, Parijs wilde en, en kreeg uiteindelijk ook een, een uitzonderingspositie voor cultuur. Dus dat cultuur niet onder dat uh, nieuwe akkoord zou vallen. Bang dat de Fransen zijn dat hun eigen cultuurindustrie hier de concurrentieslag met Hollywood zou verliezen. Nou, de spionageaffaire kan nog eens een extra argument zijn, hè, om die onderhandelingen nog eens extra tegen het licht te gaan houden. Helemaal als mocht blijken dat de Amerikanen de verschillende delegaties bij die onderhandelingen afgeluisterd zouden hebben. Zover is het nog niet. Het zou ook een zeer drastische stap zijn. Je noemde het zelf ook al, de crisis, zo'n stap zou ook zeker nadelen hebben... voor het toch al getroffen Frankrijk door de crisis. Dus voorlopig heeft de regering zich nog niet in die richting uitgelaten. Nou, wordt vervolgd. correspondent Ron Denker vanuit Parijs. Dank je. Nederlands-Iraakse voetbaltrainer Abbas is overleden... nadat hij vorige week in elkaar was geslagen door veiligheidsagenten in Irak. Daar hoort u zo meer over. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Sinds vandaag is Kroatië lid van de Europese Unie. Midden in een zware recessie zullen bedrijven uit het land volop aan de slag moeten... met concurrenten uit andere lidstaten. Nergens is die omslag zo duidelijk als bijvoorbeeld in de scheepswerf Brodosplit. Als voormalig staatsbedrijf, vermaard om zijn goede tankers en megaschulden... moet de werf nu op eigen benen staan. Een reportage van Joost van Egmond. Op de werf wordt druk geslepen en gelast aan een zware ladingsschip... voor een Nederlandse opdrachtgever. Het schip zelf torent zeker 20 meter boven het dok uit. Dit is het soort specialistisch werk waar Brodersplit zich in de toekomst mee wil onderscheiden, vertelt de woordvoerder trots. Dit project is for us is uh, it's a niche uh, we want to be. Maar om rendabel te worden moet er heel veel veranderen bij Brodersplit. In staatshanden werd er niet op de kleintjes gelet. Het aantal werknemers liep op en het heeft een schuld van een miljard euro. De nieuwe privé-eigenaren willen drastisch snoeien. De helft van de banen staat bijvoorbeeld op de tocht. Maar dat vindt niet iedereen een slecht idee. Sommige werknemers vinden het juist hoog tijd. Voor iedere werker die aan de slag was lagen er drie te lummelen op kantoor, vertelt hij. Nu is het een stuk beter. Ik geloof in onze toekomst in ieder geval. Maar voor anderen heeft de EU-toetreding juist een zure bijsmaak. Niemand vertelt ons het echte verhaal, klaagt een man die een enorme stalen platen het optakel is. We leven allemaal in onzekerheid. een is Die onzekerheid zal voorlopig niet verdwijnen. Het is onlosmakelijk verbonden met het nieuwe Brothersplit. Dirk Papa van het bestuur is daar helder over. De tijden van gratis geld zijn voorbij. Maar van doen denken wil hij niets weten. De Europese Unie, die zo hard heeft aangedrongen op deze privatisering, heeft de werf juist gered. Of in ieder geval een tweede kans gegeven. En die moeten we pakken. Well, Ik denk dat dit de kans is de Europese Unie a chance om te survive. De taak waar Brodensplit voor staat, is wat Papa betreft dezelfde als de hele Kroatische economie: efficiënter worden en de traditionele goede kwaliteit leveren voor een lage prijs. We zagen in het privatization process that Brosbit has a lot of potential, that we could increase the productivity and efficiency, decrease the costs, and of course uh, with the same quality, the top quality, we could offer our to our customers very good products for a reasonable price. Dat is een motto dat je deze dagen heel veel hoort in Kroatië, van koekjesmakers tot de staal- of meubelindustrie. Ook Damir Navotny, een economisch analist en adviseur, beaamt dat. De economie staat er nu slecht voor, maar Kroatië heeft wel degelijk veel te bieden. Als het maar een efficiëntieslag maakt en nieuwe markten weet aan te boren. Today is of course Croatian economy very weak. Uh, after five years in recession, uh, deep structural problems. But Croatian companies could offer very good products to European customers on fair prices. Dat wordt een moeilijk proces en Kroatië staat nog aan het begin. In de tussentijd kunnen de slechte overheidsfinanciën nog heel veel roet in het eten gooien. En er liggen allerlei gevaren op de loer. Maar wie denkt dat de EU met Kroatië de zoveelste zwakke economie binnenhaalt, zou volgens Novotny wel eens voor een flinke verbazing kunnen komen te staan. Kroatië a een heel succesvol land zijn. Ik geloof in dat. Kijk informatie bij de ANWB, Jolanda van der Velde. Het valt nog steeds reuze mee. Korte files op de A7, A8 richting Amsterdam. Op de A9 ook maar Amstelveen. Bij knopen nu 3 kilometer. Uh, bij Rotterdam de A20 gouden richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam Kroosweg 2. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Bij Amersfoort ook 2 kilometer. 10 minuten voor half 8 is het. We nemen u mee naar uh, Irak, want de Nederlandse Iraakse trainer... Mohammed Abbas is overleden na een week in coma te hebben gelegen... in het ziekenhuis van de Iraakse stad Karbala. Abbas werd vorige week na de wedstrijd van zijn team, Karbala FC... zwaar mishandeld door uh, Iraakse antiterreureenheden, de SWAT. Woede over het gewelddadige optreden van deze politiedienst... leidde tot massale demonstraties. nu contact met journaliste Judith Neuring in Irak. Uh, Judith, uh, goedemorgen. Zijn er in dit goedemorgen. verband met deze zaak zijn er arrestaties inmiddels verricht? Ja, er zijn uh, tussen de 30 en de 40 arrestaties verricht, uh, zo heb ik hier vernomen. Uh, waaronder zeven uh, officieren en twee hoofddaders... Uh, de mannen die het meest zouden hebben ingeslagen op Mohammed Abbas. Is er inmiddels bekend over waarom ze dat hebben gedaan? Uh, nou, ja... Kijk, uh, uh, het zijn leden van SWOT-teams SWOT hier in Irak. en uh, Echt bekend is het niet, maar als je kijkt naar waar deze jongens vandaan komen... dan uh, kun je een heleboel dingen optellen. Ze zijn opgegroeid met geweld en oorlog, zonder vaders. Ze hebben geen andere manier leren kennen uh, om een conflict op te lossen dan met geweld. Ze zijn vaak gefrustreerd, zijn heel lang werkloos geweest. Vele van hun zijn actief geweest in de milities en op die manier... Uh, uh, ja, ...hebben ze steeds geweld gebruikt. En dan als je kijkt naar het SWOT-team... ...dat is nou niet echt het team waarvan je denkt... ...van dat is heel goed opgeleid... ...en daar worden de jongens... ...gedebriefd na, uh, uh, nadat er iets gebeurd is. En er is op dit moment nogal wat aan de hand in het voetbal. Want de afgelopen uh, week ongeveer... ...zijn er tien aanslagen geweest... Met in totaal 50 doden op supporters, in cafés, in stadions. Dus uh, de SWAT-teams zullen ook wel wat zenuwachtig zijn. Hm. Maar er zat dus niet duidelijk een reden achter waarom ze die Abbas in elkaar hebben geslagen? Nee, dat kan van alles zijn. Uh, het, het is een, uh, een inter-Shiitisch conflict. Uh, het kan zijn dat er jaloezie was omdat hij. Uh, coach werd gemaakt ten koste van de coach die er jarenlang was eh, omdat er zoveel verliezen waren eh, geleden. Eh, dat, is, dat is onduidelijk. Nou hoorden we net van die demonstraties hè, in Karbala. Heeft de zaak ook landelijk veel aandacht getrokken of blijft het bij eh, de het, het locatie? Heeft land, het heeft landelijk in de pers wel aandacht getrokken, maar de demonstratie in Karbala, dat was vrijdag, eh, dat is echt lokaal en donderdag is er weer eentje aangekondigd. Maar wat je wel ziet is dat er in het voetbal, ja dat is ontvricht. Uh, Kerbala FC ligt eruit, zeg maar. En die kunnen voorlopig gewoon niet meedoen. En er zijn zes clubs uit de Iraakse Premier League... die hebben aangekondigd dat ze voorlopig niet spelen. Mm. En daar zitten uh, uh, ook wat grotere bij... zoals clubs uit Bagdad en Najaf en Soleimaniya. Uh, ja, dat, dat heeft wel effect op het, op het voetbal hier. Ja, daar kan ik me veel bij voorstellen. Judith, dank je voor nu, vanuit uh, Irak.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 Do me wrong, van Stevie Van Gaan we naar Amsterdam. Minor Remmers praat vandaag over slavernij. Mijn het moet wel eerst even stevig ontbeten worden. Uh, ja, maar Joan Ferrier slaat het ontbijt in het hotel over... want er is daar een uitgebreid ontbijt in de Stad Schouwburg in Amsterdam... waarbij BN'ers, blanke BN'ers... Dat zegt u heel goed. Ja. ja. Onder andere Job Hen, Helle en Freek de Jonge... Uh, Karin Bloemen, nou een heleboel. Wethouder van S... Uh, uh, wethouder Heelhorst. Uh, nou. Die gaan het serveren. Die gaan de, blanken het. serveren het. de blanken serveren het. De blanken serveren het vanmorgen. Is toch leuk voor de variatie. Ja, ja terwijl we hier opengeslagen in de hotellobby. Even de Telegraaf erbij hadden gepakt... die vandaag het over redactioneel commentaar schrijven... dat het om gedram gaat als wij zo nodig excuses... Nederland excuses moet aanbieden voor wat er toen allemaal is gebeurd. Men noemt het in de krant zelfkastijding. Hoofdschuddend legt u net de krant weg. Ja, ik vind het echt uh, erg. Want uh, het feit, het enkele feit dat mensen hun cultuur... hun identiteit, hun naam, alles ontnomen werd dat ze niet vrij waren om te doen of te laten wat ze zelf wilden. Dat ze onder erbarmelijke omstandigheden... en dat is nog te zwak uitgedrukt... gedwongen waren te werken. Dat ze geslagen werden, gekastijd werden. Uh, geen enkel recht op iets hadden. Het enkele feit dat dat met mannen en vrouwen... jongens en meisjes gebeurd is. Dat is toch iets waarvan je zegt... daar wil ik geen deel van uitgemaakt hebben. Dat vind ik toch erg... Dat dat gebeurd is. Nederland is ook een van de laatste landen geweest die het heeft afgeschaft, 150 jaar geleden. Vandaar dat het uitgebreid wordt herdacht. Um, uh, vandaag. U, u bent zelf de dochter van de eerste president... En de lange... uh, uh, Johan Ferrier van Suriname, toen u net onafhankelijk was. Zus van Kathleen Ferrier. Zeker. Daar er ook even bij. Ja. En u bent zelf de voorzitter van de Stichting Herdenking Verleden. En toen dacht ik net, toen u boven aan het omkleden was... toen dacht ik, maar we hebben toch nog een soort moderne slavernij. Een paar jaar geleden, bij een aspergesteekster geweest... aspergeboerin die daar Bulgaren, Roemenen, wat was het... is er ook voor veroordeeld, onder erbarmelijke omstandigheden liet werken. Toen dacht ik, die slavernij is er nog... Daar heeft u gelijk in. Maar er is een groot verschil. Het verschil is... Uh, in het verleden ging het om die transatlantische uh, slavernij. Nu komen uh, ze uit het oosten. Nu komen ze uit het oosten. Hè? Nu worden ze niet gehaald en gedwongen om dat te doen. En het mooie van nu is dat we een grondwet hebben, dat we mensenrechten hebben... waarin we gezegd hebben dat dit niet mag gebeuren. Vandaar dat die aspergersteekster uit zomer in Brabant... ook zwaar veroordeeld is en vastzit. Precies. Maar het is ook, u geeft heel goed aan... dat als we niet opletten, als we niet scherp bij de les blijven... dat economisch gewin nog altijd de boventoon voert... boven menselijke waardigheid en menselijke behandeling. Tijd om te verkassen naar de Stadsschouwburg... waar uh, straks het ontbijt wordt geserveerd door blanke BN'ers. Daar ah. ja, is Maino Remmers bij. BB'ers, ja. Hij heeft er nu al zin in. Zo dadelijk na half negen, euh, na half acht ja. al. We zijn iets sneller vannacht. Dan kijkt Joost Vullings naar de komende Politieke Week... en kijken we natuurlijk naar de derde etappe van de Tour. De laatste op Corsica.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 In Egypte hebben gisteren miljoenen mensen gedemonstreerd tegen president Morsi. Bronnen in het leger schatten dat er 14 miljoen mensen in diverse steden de straat op zijn gegaan. Morsi is precies een jaar aan de macht. en Er werd gevreesd voor grootschalige gewelddadigheden, maar die bleven uit. Het Belgische kabinet heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over bezuinigingen... na marathononderhandelingen die vrijdagavond begonnen. Het pakket voorziet in 750 miljoen euro aan ombuigingen dit jaar en 2,4 miljard volgend jaar. In het zuiden van Nigeria zijn zeker 175 gevangenen door gewapende mannen bevrijd. Ongeveer 30 aanvallers bliezen een muur van de gevangenis op om binnen te komen. Het is nog onbekend wie er achter die bevrijdingsactie zitten. En tijdens een voorstelling van Cirque du Soleil in Las Vegas is een acrobat om het leven gekomen. Ze viel zo'n 15 meter naar beneden. Door nog onbekende oorzaak raakte de veiligheidskabel van de acrobaten los, waardoor ze viel. En dat zijn de hoofdpunten.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 Marcel, korte files op de A7, Hoorn richting Zaandam. Bij de afritwijde Wormer 2 kilometer, dan bij het knopen Zaandam nog eens 2. Aansluiten op de A8, uh, bij Oostzaan 3 kilometer richting Amsterdam. Langer is de file op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen de knopen de Polderplein en Bad Hoefdorp 6 kilometer. Dat is grote verontwaardiging, vooral in Europa over Amerika's afluisterpraktijken. Maar is die verontwaardiging wel terecht? Dat vragen we ons af, rond kwart voor acht.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 8, goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio in -journaal. Een bomvolle agenda, onderhandelingen op allerlei fronten, een verkiezing en her en der een bananenschild. Nou, dat klinkt wel als een typische laatste week voor het Haagse zomerreces. Joost Vullings, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat wordt deze week voor jou het meest in het oog springende punt? Ja, er gebeurt deze week zoveel dat het moeilijk is om dat op voorhand te zeggen. Het wordt een week vol hoogte- en dieptepunten. Dat is een beetje naar gelang je eigen perspectief. Uh, ik kan wel zeggen waar het meeste geld mee gemoeid is... Mm -hmm. dat is de zoektocht naar de 6 miljard aan extra bezuinigingen... en de samenstelling van het investeringspakket. Daar zijn ze nog steeds mee bezig. Uh, vanochtend komen ze weer bij elkaar. Het kabinet en de fractievoorzitters van de VVD en de Partij van de Arbeid... die gaan er weer over praten. Men hoopt het nog deze week af te ronden, anders volgende week om dan in augustus uh, te besluiten. En dan uh, wordt er uh, naast uh, over de 6 miljard gesproken... wordt er vanavond ook weer onderhandeld. Ditmaal dan door uh, vertegenwoordigers van het kabinet en D66 en GroenLinks. Want los van die extra bezuinigingen... moet er natuurlijk ook nog gewoon draagvlak worden gezocht... voor de bezuinigingen en hervormingen uit het regeerrekord. Bijvoorbeeld gaat het vanavond over het leenstelsel... over de zogenaamde kindregelingen. Daar hebben we er nu 9 van. Moet je denken aan de kinderbijslag of het kindgebonden budget... Dan mogen er vier maximaal van overblijven. Nou, Deze operatie is ook een bezuiniging. Ongeveer rond een miljard euro mee eh, gemoeid. En vanavond zal duidelijk worden of D66 en GroenLinks erin geloven... dat ze een deal kunnen maken met het kabinet of niet. Kortom, eh, dit is wel een hele spannende dag voor het kabinet als het aankomt om die, om die grote ambitie om heel veel miljarden te bezuinigen. Ja, want die partijen hebben ze nodig in de Eerste Kamer, Joost. Natuurlijk. Absoluut, ja, ja. Nee, dat heel goed. Ja, dat vergeet ik soms. Dat is de aanleiding. <laughs> want anders ga je natuurlijk niet met ze praten nee. tegenwoordig. Ja. En dan die verkiezing, Lara zei het al... dat kan natuurlijk ook maar de Eerste Kamer alleen maar betreffen. De voorzitter. Op wie valt er te stemmen? Er zijn vier kandidaten. Twee van de Partij van de Arbeid. Rijke Linkhorst en Guusje Terhorst. Eentje van de VVD, dat is Ankie Broekers... En dan hebben we nog Hans Franken van het CDA. Ik vind het zelf heel erg lastig om te voorspellen uh, wie het beste in, in, in de markt ligt. Maar als ik dan toch één eurotje mag inzetten, dan doe ik dat op een guusje ter Horst van de Partij van de Arbeid. Eén eurotje? Eén okay. voorzichtig. Als je het niet zeker weet, moet je voorzichtig zijn. <laughs> nou, okay. maar, tijden, maar zij heeft, ja. ze heeft de grootste staatsdienst. En de, de andere drie kandidaten die, die worden toch gezien als... Ja, weliswaar ervaren Eerste Kamerleden, maar een, zeggen, van een lichter soortelijk gewicht. Dus uh, zet ik toch maar een eurootje in op terug. Oké, nou, staat genoteerd. Dan zijn we aangekomen bij de bananenschillen. Ik zie er eentje liggen in ieder geval voor uh, infrastructuurminister Schuld van Hagen. Die heeft wat uit te leggen, hè? Ja, die heeft zeker wat uit te leggen. Uh, zij heeft uh, tijdens de formatie uh, in 2010 aan de toenmalig formateur... en toen aanstaande premier Mark Rutte niet gemeld... dat haar man aandelen bezat van een bedrijf... dat nauwe banden onderhield met haar ministerie... Uh, ze lijkt overigens niet tegen de regels in te hebben gehandeld... maar ja, hoe dan ook, de Kamer wil al, dat hebben ze al aangekondigd... wil wel weten hoe het allemaal precies is verlopen en wat er allemaal gebeurd is. Ik vermoed dat het voor de minister zelf geen gevolgen heeft... maar dit is wel zo'n vlekje dat je voor het reces moet wegwerken. En ik denk dat er wel weer een discussie gaat komen... over de, nou ja, de transparantie rond, rond de formatie... en ja, wat ministers allemaal gewoon maar moeten gaan melden... ook in het openbaar, om dit soort, uh, dit soort dingen te voorkomen. Hmm. Nou zijn we wel benieuwd, Joost, voor wiens voeten de tweede bananenschil ligt. Nou, uh, ja, die, die ligt een beetje voor de voeten van Ronald Plasterk, onze minister ah. van Binnenlandse Zaken. Ja, ik weet niet echt of het een bananenschil is, maar het is in ieder geval een zeer netelige kwestie. Jullie hadden het er al eerder over in deze uitzending. Uh, nu verschillende internationale media melden dat de Verenigde Staten ook... Uh, ja, gebouwen van de Europese Unie en Europese vrienden afluisteren... ja dat roept natuurlijk vragen op. In Frankrijk zijn ze al heel boos. Hier zijn de emoties nog, uh, nog wat minder. Maar goed, de vragen gaan wel komen voor onze minister. En dan komt natuurlijk onver onvermijdelijk de vraag... denkt hij dat het waar is? En als het waar is, wat ga je dan als Nederland doen? Het, het gaat hier om een bevriend land... Uh, praten over inlichtingenwerk is sowieso uh, gevoelig, dus dat wordt wel spitsroede lopen voor deze minister. Maar goed, ik, ik denk dat hier ook nog wel in Nederland een flink debat over gevoerd gaat worden van ja. deze week. Hey, en uh, donderdag is dan de laatste vergaderdag, dan wil iedereen natuurlijk graag op vakantie. Dan wordt het vaak laat hè, in de praktijk. Ja, ja, daar ga ik wel vanuit. Nou, volgens nog staat het laatste debatje van dit parlementaire jaar gepland op donderdag... Ja, aan het begin van de avond, tien over zes. Mm -hmm. Maar goed, hoe gaat dat? Deze week moet nog beginnen. Ter illustratie, voor woensdag staan er pakweg twintig debatjes gepland in, in de bijzaaltjes. Uh, en ja, en als zo'n debatje dan over is, zijn er altijd Kamerleden die denken: ja, en nu wil ik een motie indienen. Maar nee. dat mag je dan niet in zo'n zaaltje doen. Dat moet in die grote plenaire zaal. En dan worden er allemaal kleine debatjes aangevraagd. Dus in de loop van de week zie je die agenda helemaal vollopen tot, tot vrijdagochtend ongeveer. En dan schrikken ze allemaal en dan gaan ze weer schrappen. En uiteindelijk zijn ze meestal rond een uur of twee in de nacht klaar. Want er moet ook nog gestemd worden. Goed. Nou, wij gaan het volgen samen met jou. Joost Vullings, dank je wel. Een beleg in de gele trui vandaag. Jan Bakerlands gaat naar de tweede etappe aan de leiding in de Ronde van Frankrijk. Sebastian Timmerman, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, natuurlijk, Jan Bakerlands. Wie anders? <laughs> ja... Uh, Renner die uh, uh, nu voor het vijfde jaar prof is, 27 alweer, slimme jongen trouwens, gestudeerd voordat hij uh, profrenner werd. Uh, maar wel uh, bekend stond als een beetje een brekenbeentje, viel nog wel eens, brak nog wel eens wat. Dit jaar ook nog geblesseerd geweest aan de knie, uh, had maar, uh, maar nog minder dan 20 koersdagen. Uh, en hij had ook nog nooit in die uh, vier eerdere seizoenen die hij bij de prosreed een uh, wielerwedstrijd gewonnen... Dus dit is ook nog eens zijn eerste overwinning uit zijn carrière. Nou, wat is dan mooier om een rit in de Tour te winnen als eerste proszegen en meteen het gril te pakken. Ja. Maar het, was wel, ja, het, het is wel een renner, die ook wel in vorm was, goed op het Belgisch kampioenschappenrennen, die vaker voorbij komt, maar dus geen winnaar. Tot gisteren. Ja, ik word er een beetje jaloerzaag van, uh, Sebast, want uh, Belgische collega's die hebben wel iets te vieren. Ja, en ik heb een Belgische motaar, dus dan weten we hoe dat ging op Ja, <laughs> We waren net het parcours af, of hij had zijn vuist al de lucht in. Uh, en inderdaad, gisteravond ook wat Belgische collega's die we tegenkwamen in het stadje waar wij, slie, waar wij sliepen, uh, die ook meteen zeiden, het is 1-0 voor ons, na sinds Pieter in wow. 2005 houden wij die stand maar niet meer bij. Maar nee, ja, de Belgen zijn uiteraard erg fier. Uh, al was het nog ineens zo heel lang geleden natuurlijk. Philippe Gilbert, in 2011 won hij de eerste etappe en partij hij ook de gele trui. Uh, toen was er ook geen plioloog, maar ja, dit, uh, dit, hier zijn ze heel erg blij mee, natuurlijk. Ja. Nou was natuurlijk uh, Lars Boom wel in de aanval gisteren. Marcel Kittel reed in het geel. Nederlandse ploeg natuurlijk, laat zich goed zien. Ja. Wordt word er bij de Nederlanders toch wat alerter gereden dan voorgaande jaren? Ja, ze laten zich in ieder geval nu in het begin uh, inderdaad goed zien Alfa uh, Kasselij DCM. heeft zich ook al zich een paar keer laten zien. Gisteren ook weer in de finale met Fletchia uh, op zoek naar een sponsor voor het, voor het volgende seizoen. Uh, er wordt inderdaad al aardig, uh, aardig goed meegestreden. Uh, Lars Boom probeerde gisteren de groene trui te bemachtigen door weer mee te zitten in die ontsnapping. Punten te pakken bij de tussenprint. Alleen, uh, hij had zich even vergist. De Tourorganisatie had de... Vergeven punten uit de eerste rit toch laten staan. Na al die hectiek met die bus, wel of niet finishen. Uh, afijn, dus Lars Boom kwam niet, uh, niet in het groen terecht. Maar de Nederlanders doen het goed, dus ik hoop dat ze dat vandaag, misschien een rit voor de aanvallers, gewoon weer opnieuw gaan doen. Oké, okay, en, en wat verwacht jij van de ploeg van Bakenland, die Belg? Hij zit in uh, Radio Check. Zij moeten natuurlijk, ik uh, nou, weet niet of het voor hen ook onverwacht was, die overwinning, maar gaan ze die, die gele trui verdedigen vandaag? Ja, dat denk ik toch wel. Het is de, de ploeg van Andy Sleck. Nou, dat is niet meer de topfavoriet voor de voor de Tour. Uh, na alle problemen die, uh, die Andy Sleck met zijn vorm en zijn lichaam heeft gehad. Uh, maar ja, als je zo'n zo ploeg eenmaal in, uh, of als je zo'n zo trui eenmaal in de ploeg hebt. Moet je die toch eigenlijk, ben toch eigenlijk wel aan de stand verplicht om te verdedigen, vind ik ook eigenlijk wel zo netjes naar Jan Bakelands toe. Dus ik hoop inderdaad dat ze niet zomaar die trui gaan weggeven aan een ander. Goed. We gaan het volgen. Doen we met jou. En uh, natuurlijk straks met Gio Lippens, die je blikt vooruit op rit nummer drie. Sebastian, dankjewel. Elke werkdag, ochtends van zes tot half tien en middags van half vijf tot half zeven Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. We kunnen wel boos zijn over dat afluisteren... maar als we een beetje hadden opgelet, dan hadden we het ook kunnen weten. Hoort u zo. Het is kwart voor acht. De organisatie van Parkpop in Den Haag mag blij zijn. Want voor het eerst in jaren bleef het in het Zuiderpark in Den Haag namelijk droog. En dus was het met ruim 250.000 bezoekers druk. Ze zagen optredens van onder andere Barry Hay van de Golden Earring... Chinedo Conner en Bob Geldof. Als je tussen twee podia door het terrein van Parkpop treedt moet je echt even goed kijken en die hele mensenmassa op je in laten werken. Overal waar je kijkt, zitten, hangen of liggen mensen. Een beetje te genieten van de muziek, een beetje te drinken... of soms zelfs gewoon een spelletje te doen. Hartstikke idee. Kijk, Op een kleedje een spelletje Backgammon aan het spelen? Ja. Dit is geen Backgammon natuurlijk. Backgammon, what, what? dat is voor amateurs. Wij spelen Trick trak Dat is de Turkse variant. En daar moet je ontzettend veel hoogbegaafder voor zijn dan de gemiddelde boerenlul. Dus dat zie je vandaag ook hier. En lukt dat een beetje zo hier op dit, op dit drukke veld? Ja, fantastisch. Ik zie je hebt slippers aan, je staat even je voeten af te doen. Het is een beetje modderig, hè? Het is ellende. Het is echt ellende. En je ziet daar, het lijkt wel een fucking verzwijnenstal, man. Ja, wat is daar gebeurd? Is dat de regen van vanmorgen? Ik heb geen idee. Maakt me ook niet uit, maar het is vies. Maar goed, ja, je, hebt, je hebt je slippers aan, dus uh, ach, straks gewoon wassen, hè? Zo is het. Heb ja. een leuke dag? Ja, goed weer. Ja. Leuke bands, dus uh, prima. Ja. Ja. Ik zie u in stemmend knikken, inderdaad. vandaag aan het genieten. Ik ben een nieuwe generatie aan het opleiden. <laughs> dus uh, ja, die moeten we voor de komende paar jaar tegenaan. Want je bent een, een, een oude parkpopganger, een oude, oude rot. oude rakker, ja, oude krasse knar. Er zijn 33 edities, hoeveel uh, kun je er afvinken? Uh, ik denk 33. <laughs> dat zijn ze allemaal, hè? Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus uh, ik moet naar nou mijn dochter opleiden. Voor de, nieuwe, voor de nieuwe komende 33 jaar, hè? En vind jij het ook een beetje leuk? Ja, hoor. We ja, hebben genoten, hè? Ja, hebben we, ik ben je nog speciaal voor Bensie toegekomen vandaag? Ja, hè? Je was voor de, voor de kraaien, hè? Ja. De kraaien. En hoe vond je de kraaien? Goed. Lekker staan dansen? Beetje. En heeft papa ook meestal aan dansen? Ja. Ja, heb je ook meestal aan dansen? Absoluut, absoluut. Fuck Bro! Zijn we er klaar voor? Een je naar voren, het beter. Hier is een rock'n'roll. Live aid, band aid, everything. Mag ik applaus voor Sir Bob Keldoff en de Bob Kent? Kan je het nog een beetje, die ja, oude Ja, best wel, hè? toch? Ben je zelf van niet? Ja, ja. Okay. Maar ik ben benieuwd naar jouw mening natuurlijk. hè? Natuurlijk, hoe ouder, hoe gekker, toch? En hij heeft gelijk, I don't like Mondays too. Dat is morgen passen. Yes. Succes. Ja. Ja. Loepzuiver zong hij. Bob Geldof. Martijn van der Zanden maakt het verslag op Parkpop. Die Landen van de Velden met de maandagmorgen Ja, en die is goed voor uh, 40 kilometer. Oeh. De meeste vertraging die zit rondom Amsterdam. Lange file daar is de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen de de Rottenpolderplein en Badhoverdorp 6 kilometer. Op de A27 van Utrecht naar Breda... staat tussen Breda en knooppunt Sint-Annebos 2 kilometer. Er is een vrachtwagen stilgevallen, de rechte reishok is dicht. En ook een kapotte vrachtwagen op de N247, Hoorn, richting Amsterdam. Daardoor is de weg nu dicht tussen Monnikerdam... En broek in Waterland. Twaalf minuten voor acht. De Amerikaanse geheime dienst, NSA, heeft de Europese Unie bespioneerd, afgeluisterd en monitort in totaal uh, zo'n half miljard telefoontjes, e-mails en sms'jes en chatgesprekken per maand. Alleen al in Duitsland. In heel Europa, u heeft het eerder kunnen horen vanochtend, klinkt verontwaardiging en ongeloof. Bij ons is informatiebeveiligingsspecialist André Koot. Meneer Koot, welkom. Dank u wel. In de studio, fijn dat u er bent. Die verontwaardigingen die je nu hoort, um, hoe kan dit? Als dit waar is, dan is dat schandalig worden we bijvoorbeeld Martin Schultz zeggen, uh, voorzitter van het parlement in Europa. Is die verontwaardiging terecht? Die verontwaardiging is uh, volkomen terecht. En het is natuurlijk een schokkend dat we nu horen dat uh, niet alleen uh, spionnen spion worden bespioneerd, maar ook uh, uh, politici en ambtenaren worden bespioneerd door de Amerikanen. En dat is wat ik niet verwacht had eigenlijk. Nee, want dat is anders aan uh, het bespioneren zoals we dat kennen. Uh, vanuit bijvoorbeeld de Koude Oorlog, waar um, spionnen. Elkaar spionnen bes, uh, bespioneerden en afluisterden op grote schaal. Uh, maar dan waren het voornamelijk overheidsdiensten. Klopt. Uh, daarmee de was in feite oorlog tussen landen een feit. Uh, spionnen bespioneerden elkaar inderdaad en keken wat de overheden wilden doen. Maar het laatste jaar is dat veranderd. En met name sinds 11 september is dat natuurlijk uh, aanzienlijk veranderd. Want opeens waren de uh, landen de staten geen vijanden van elkaar... maar Terroristen waren opeens de vijanden. Individuen. Individuen. En groepen van individuen. En uh, dat zie je ook uh, in Amerika gebeuren met de, de wetgeving onder andere. De, de wetgeving ontstaan in Amerika. Waardoor opeens de overheid zei... Ja, we hebben een nieuwe vijand. Uh, oorlog tegen terrorisme. En die oorlog moeten we ook bestrijden met uh, alles wat we kunnen. En vandaar dat wetgeving ontstaan is de bekendste Patriot Act natuurlijk waarmee de Amerikaanse overheid in staat is om overal in te grijpen... en te onderzoeken wat ze leuk vinden. Dus de verontwaardiging zit hem in dat je zoiets niet onder vrienden doet... als dat men de wet overtreedt. Men Amerika doet wat het mag. Amerika doet wat het mag, voor zover ze zelf vinden. Dat vinden ze zelf. Uh, precies. Uh, die wetgeving is natuurlijk Amerikaanse wetgeving. En er komt bij, dat is een andere wet die nog wel spannender is. Dat is de visa-wetgeving. En die wetgeving zich eigenlijk op het feit dat de Amerikaanse overheid vindt... dat zij uh, moeten kunnen spioneren naar... Uh, andere staten, andere uh, geheime diensten. Mm -hmm. En dat, uh, die wetgeving is interessant, want daarmee geven ze zichzelf een legitimering om te onderzoeken. Dat uh, meneer Obama ook aangeeft. Die zegt, uh, wij doen alles volgens de wet. Maar ze doen alles volgens hun eigen wet. Een eigen wet, de visa-wet met name. Die zegt dat ze mogen kijken naar, naar buitenlanders. Maar dat wordt verder niet getoetst door rechters uh, of wat dan ook? In Amerika wel. In Amerika is visa okay. echt wel uh, ondersteund met wetgeving. Met, met uh, het hele instrumentarium wat erbij hoort. Um, alleen daar zie je ook dat dat niet allemaal openbaar is. Het is wel wetgeving en er zitten instrumenten omheen, wetten wet, en rechters en recht dergelijke, maar het is allemaal geheim en daar weten we niks van. En sinds uh, meneer uh, Snowden het vertelde weten wij dat er meer is. Nou is hij niet eerst iets verteld, er zijn meer mensen die al iets vertelden over dat soort zaken, uh, maar nu wordt het opeens uh, ja, een echte hype. Ja. Maar, um, er waren mensen die wat vertelden, maar we weten ook gewoon van Echelon. Een eerder afluisterspionageproject wat wereldwijd telefoon, mail controleert. Wat is hier nieuw aan? Het nou, nieuw aan dit verhaal is dat het te maken heeft met de nieuwe technologie die we hebben. En Echelon was natuurlijk dus gericht op het, het oude koude oorlogdenken, waarbij we met name een echte vijand hadden. Uh, dat vond de vijand van ons ook natuurlijk weer. Uh, nu maken we gebruik van uh, nieuwe technologie, internet en dergelijke. En uh, die technologie is veel, veel omvattender. En die wetgeving die uh, ziet ook toe op uh, wat er allemaal mogelijk is. En veel meer mogelijk dan we eerst dachten. Iceland is een dure grap. En internet is natuurlijk heel goedkoop. Je kunt veel makkelijker, veel meer informatie bekijken... dan vroeger met Iceland gedonder. Dus het is uh, veel, veel omvatterder geworden. Ja, en is het dan ook moeilijker voor Europa om uh, een vuist te maken... tegen dit soort afluisterpraktijken? Want er wordt nu er, ja, geopperd om allerlei handelsverdragen... voorlopig de overleg daarover maar even uit te stellen. Maar heel praktisch gezien, kunnen ze er zich er tegen weren? Je kunt je tegenweren. Um, het is natuurlijk wel zo dat als je gaat onderhandelen en je weet dat de tegenstander al weet wat jouw uitgangspositie is, je maximumpositie is, dan is het onderhandelen ook geen eerlijk meer. Dus wat dat betreft zou je moeten zeggen, we moeten eens nadenken over het onderhandelen. Je zou meer kunnen doen. Je zou de relaties wat losser moeten maken eigenlijk. En wat losser maken betekent onder andere dat je na nou moet denken over wat je zelf in huis hebt om, het, om je eigen boek op te houden. Wat bedoelt u daarmee? Nou, nu maken we bijvoorbeeld volledig gebruik van eigenlijk overal van Amerikaanse hardware en software. Informatie ook toch? Informatie. ja. Ook, ja. En um, dat betekent, al die bedrijven die waar wij spullen van kopen, dat zijn, die zijn gebonden aan Amerikaanse wetgeving, niet een Nederlandse wetgeving. En dat betekent dat ze bijvoorbeeld een voorbeeld van het landelijk schakelpunt... wat in het EPD speelt, hè, bij het patiëntendossier... dat wordt gehost bij een Amerikaans bedrijf. En dat Amerikaans ja. bedrijf is dus gebonden aan Amerikaanse wetgeving. Dus dat, daar zou je mee moeten beginnen. Dat moet je terughalen in eigen handen. Terughalen in eigen handen en zoveel mogelijk je, je eigen wetten we vertoepassen. En je moet als Europese land natuurlijk binnen Europees Europese verband... ook zorgen dat de Europese Commissie of de Europese Unie zegt... Ja, Amerika, wat jullie vinden met jullie wetgeving, is jullie probleem. Uh, wij hebben onze eigen uh, autonomiteit en wij zijn een autonome omgeving. We hebben onze eigen wetten en regels en ja. we hebben onze eigen uh, rechten daarop. En daar moet je vanaf blijven. Maar goed, dan zegt uh, bijvoorbeeld het Europese Hof, ik noem maar iets, als je zo ver wil gaan, uh, dit mag eigenlijk niet. Maar, maar trekt Amerika zich daar wat van uit? Waarschijnlijk niet. Nee. En waarschijnlijk zal Europees dat niet eens zomaar zeggen, want dat is een dure grap. Ja. En, en zegt u daarmee ook van, uh, we maken daar ook gehetig gebruik van. Dat wat de Amerikanen uh, overal uitvinden en afluisteren. Daar maken we nu blijkbaar gebruik van. Want een van de vijf, zes landen die ook gebruik maken van de informatie uit al die... Uh uh, informatie naar voren komt. Het schijnt Nederland te zijn. Dat is niet helemaal duidelijk. Daar dus, uh, ja, ja. gaat meneer Plasterk iets over uitleggen deze week. Begint. Ik ben heel benieuwd Hopen wat hij gaat doen. Want uh, ja. zijn, zijn collega, meneer Opstel, heeft pas gezegd dat informatiebeveiliging veel te duur is in Nederland. Dus we moeten maar minder beveiligen. Dus dat maakt het een beetje pijnlijk als we zeggen dat we uh, willen dat we veilig zijn. En anderzijds, aan de andere kant zeggen dat het te duur is. Dus het komt vaak niet op geld. Goed. Nou, hartelijk dank voor uw uh, heldere verhaal. We zijn weer iets uh, duidelijker. Iets, uh... Iets wijzer geworden, meneer Koot. André Koot hoorde u. Informatiebeveiligingsspecialist. Hij was hier te gast. Dank u wel. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. We blijven bij Amerika. Want in de staat Arizona zijn 19 brandweerlieden omgekomen. bij de bestrijding van een bosbrand. Een lokale nieuwsverslaggever was ter plaatse. toen hij merkte hoe de wind plotseling draaide. en het vuur snel een andere kant op ging. De wind just switched like that. Headed straight south. Volgens lokale media hebben de mannen nog geprobeerd zich te verschuilen in vuurwerende tenten. De 19 vormden samen een elite eenheid van een korps uit de plaats Prescott. De Volkskrant schrijft dat de mazelenepidemie in de Bijbelbelt zich snel uitbreidt. Vijf kinderen zijn inmiddels met complicaties zoals long- en hersenvliesontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn nu 161 kinderen besmet met de mazelen en dat is 100 meer dan twee weken geleden. Maar volgens de krant ligt het werkelijke aantal besmette kinderen waarschijnlijk hoger... omdat niet alle zieke kinderen worden gemeld bij de huisarts. Utrecht Centraal krijgt een nieuwe verkeersleidingspost. Dat schrijft de Metro. Daarmee moet de kans op verstoppingen bij het belangrijkste treinknooppunt afnemen. Met de nieuwe commandopost vermindert meteen ook de kans op chaos op het Nederlandse spoor. ProRail verplaatst hem vanwege die spoorchaos naar de brand in 2010. In Den Haag is vanaf vandaag uh, je oude auto geld waard. RTV West meldt dat de gemeente opnieuw geld beschikbaar stelt... voor de sloop van oude auto's. Bij een vorige actie zijn 6000 auto's geplet. En met de regeling hoopt de gemeente veel vervuilende voertuigen... van de weg te halen. Bedrag dat automobilisten bij de sloop kunnen krijgen... kan oplopen tot 3500 euro per voertuig. De Oosterhoutse Waarsechsters eh, heeft bij Omroep Brabant goed nieuws voor zonaanbieders... Dat was er dus één, denk ik. Ze voorspelt een periode van extreme hitte namelijk. Ja, waar zegster Ella Pirot oh, gebruikt regelmatig tarotkaarten om inzicht te krijgen in wat de toekomst te bieden heeft. Zo voorspelde ze dat PSV afgelopen seizoen geen landskampioen zou worden. Nou, dan weet je het wel. Nu heeft Pirot haar kaarten weer geschud... en volgens haar krijgen we een korte maar hevige periode van warmte. Eh, pas eind augustus trouwens, als de scholen weer beginnen. Ja, te laat. En bedankt. Goed. Gestolen middenstip van Go GoHead Eagles dook gisteren weer op, uh, op een veiling. Op een open dag van de club kon geboden worden... Op het kleine stukje speelveld en er werd ook flink op geboden, zegt de veilingmeester bij RTV Oost. Er staan inmiddels op 3500 euro, maar er lopen wat bieders rond, dus er gaat nog een over. De middenstip in een emmertje bracht uiteindelijk 4100 euro op. Dat bedrag wordt door de supportersvereniging verdubbeld. Met het geld wil Go het veldverwarming aanleggen. Wat verplicht is in de eredivisie. De club uit Deventer is afgelopen seizoen immers gepromoveerd. RTV Noord schrijft nog over de verwoede poging... om een huis in het Groningse Wedde aan een adres te helpen. Het huis lag ooit aan een weg, maar die weg is inmiddels verdwenen. Ja, die is weg. Ja. En daardoor heeft het nu al vijf jaar geen officieel adres. Krijgen de eigenaren geen post en kunnen ze het huis ook niet verkopen? Hmm. Eerdere pogingen in de gemeenteraad om de kwestie die op te lossen mislukte. Een motie om het huis was nog een adres te geven haalde het net niet. PvdA doet nu een nieuwe poging... omdat het bij de vorige stemming niet compleet was. Na was iemand uur. iemand weg? Ja, ook weg. <laughs> Na acht uur, we zijn even weg. Dan meer over afluisteren. Blijft u afluisteren. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. En er wordt er vol doorgetrokken daar aan kop van dat peloton. 3,500 kilometer dwars door Frankrijk. En in de verte zie ik daar dan dat groepje met die gele trui. De honderdste Tour de France.